10 uur. Renate Evers met het NOS Journaal. De farmaceutische industrie heeft vorig jaar 1,7 miljoen euro gegeven aan patiëntenverenigingen. Het meest krijgt het Astmafonds en daarna volgen de Diabetesvereniging en het Nationaal MS Fonds, zo met RTL Nieuws. De sponsoring is niet verboden, maar er ontstaan wel vragen over de onafhankelijkheid van de verenigingen. Ze moeten opkomen voor de belangen van patiënten, maar zijn qua financiën grotendeels afhankelijk van de producenten van medicijnen. Zo komt het budget van het longkankerinformatiecentrum voor 96% van de farmaceutische industrie. Het instituut verantwoord medicijngebruik noemt de sponsoring dubieus. Op de websites van de verenigingen wordt vaak niet duidelijk waar het geld vandaan komt. In Mexico zijn vijf drugsverslaafden in een afkikkliniek om het leven gekomen doordat ze bij het kerstdiner iets verkeerds hadden gegeten. In de sojasaus die werd geserveerd zat iets dat niet goed was. Tientallen verslaafden liggen nog in ziekenhuizen, sommigen in kritieke toestand. Onderzocht wordt of er in de keuken per ongeluk een fout is gemaakt of dat de sojasaus is vergiftigd. Afkikklinieken in Mexico staan vaak onder invloed van de drugskartels. Zij proberen verslaafden te ronselen als drugsmokkelaar of huurmoordenaar.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 Het weer. Vannacht neemt de bewolking weer toe. De minima liggen rond 7 graden. Morgen overdag is het overwegend bewolkt. In het zuidoosten kan de zon doorbreken. En het wordt dan een graad of 9. De dagen daarna is het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. Het is easy december bij WKAM.nl. Ook je eindejaars aankopen shop je vanuit je luisterstoel. Nu tot 300 euro korting op elektronica en huishoudapparatuur. Eerst WKAM.nl.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 Welkom bij het Marathon-interview. In deze kerstweek op zes avonden telkens van 8 tot 11 uur... een drie uur durend live gesprek met één gast. En vanavond is onze gast schrijver en politicoloog Meindert Venema. En voor wie later inschakelde, ik praat u even bij... over wat er in het afgelopen uur zoal langskwam. Het begon met een citaat dat Venema gebruikt in zijn biografie over Wilders... Het is een citaat van Harry Moelisch. En dat komt dan weer uit het boek van Moelisch, Bericht aan de Rattenkoning. Waarin hij zegt dat het politieke probleem van de wereld doodsimpel is. En dat wie beweert van niet, dat niet, niet diens bewering onderzocht moet worden, maar zijn motief. Dat is de kern van het communisme, zegt Venema. Terwijl we in die jaren allemaal Moelisch nog wel zo bewonderden. Zijn afkeer over communistische sympathieën betreft ook hemzelf. Want Venema werd lid van de CPN en hij noemt dit achteraf bekeken een onvergetelijke daad. Lid worden van een beweging van massamoordenaars. De CPN die toen de banden op zijn met de Sovjet-Unie, want die was niet stalinistisch genoeg. Castro's Cuba en Noord-Korea werden verheerlijkt en hij was er allemaal bij. In de jaren zestig dacht de Marxistische Venema in klassentegenstellingen en in opstand. Zo was er zijn bekende strijd tegen de hoogleraar Doud, waarover Venema nu geen spijt voelt. Maar hij heeft wel spijt dat hij het leven zuur heeft gemaakt... van de redelijke en onafhankelijke denkende hoogleraar Peter Beer. Beer is overleden en Venema heeft nu bedacht om het geld... dat hij met zijn Wildersboek verdient, een paar duizend euro per jaar... aan het Universitair Asielfonds te doneren. Het asielfonds waarvoor ook Beer zich ingezet had. Zijn schaamte die hij voelt, is dat wij van de CPN moreel eigenaar van het oorlogsleed waren. Van de februaristaking, van het antifascisme. En zo iemand als Beer, die het echte oorlogsleed had gehad, heeft hij dan zo aangevallen. Omdat Beer bij de oprichting van D66 betrokken was, de vlees redelijkheid was. Hij zag in hem iemand die de macht wilde behouden met redelijkheid. Want zo was het toen. Wil je dan niks verdienen met dat boek? Vroeg Anton nog. Ja, dat wel. Maar Venema ziet het als een mooie afsluiting van zijn carrière. Hij is inmiddels al met pensioen en nu nog waarnemend hoogleraar politicologie aan de UvA in Amsterdam. Is er niets voor te zeggen om gewoon door te gaan met de klassenstrijd? Was nog een issue, helemaal aan het laatste van het tweede uur. Is de vraag aan de man dus die nu in het aangename Aardenhout woont... Is dat ook niet het gewone succes van Wilders trouwens, die klassenstrijd? Nee, nee, zei de hoogleraar, dat gaat om veiligheid. De wereld is onveilig geworden. En in die onveilige wereld, daar waren we gebleven... aan het eind van de tweede uur van ons Marathoninterview. We hebben nog een uur te gaan. En als u ons iets te vragen of te zeggen heeft... mail ons dan op marathoninterview.vpro.nl. Anton de Goede, nog een uur in gesprek met Meijndert Venema. Ja, en een uur zal te kort zijn om het, uh, het boek over Hans-Max Hiersveld recht te doen. Want daar wil ik het graag over hebben. En we moeten het hebben over de, de, de onveiligheid. Of misschien wel de verhuftering van, van, van Nederland. De, de, het gevoel dat het steeds onprettiger uh, wordt op straat en in het openbaar vervoer bijvoorbeeld. Ik hoorde een prachtig verhaal van een collega. die uh, een beetje in gedachten verzonken in de tram stapte onlangs daar ging zitten met zijn krantje... en toen riep de conducteur opeens uh, woedend om... dat de wereld steeds onbeschofter werd... Uh, nu die merkte dat niemand hem meer Goeiemorgen zei. <laughs> dus hier kwam ook het verwijt van onbeschoft zijn... eigenlijk op een hele onbeschofte manier... van iemand die zich onbeschoft behandeld voelde. En nou ja, het voorbeeld van de, de, de verhuftering uh, vond ik prachtig. Voordat we daarover gaan praten... Twee eh, mailtjes die ons bereikten wil ik voorlezen. Eén van Hans Muller, die mailt naar aanleiding van het voorafgaande. Een paar jaar geleden vergeleken diverse, soms bekende Nederlanders... Wilders PVV met de vroege NSB. Ook een stichting, geen vereniging, grof opportunistisch populisme... dreigen met geweld, schuine streep knokkers, parlement uitlopen enzovoort. Wat vindt Venema? Bij voorbaat dank, zegt Hans Muller. Wat vind ik? Nou ja, Wilders heeft natuurlijk een, een, een aantal uh, uh, uh, uh, brievenbespissers aangetrokken. Maar dat is geen, geen, uh, geen beleid van hem. Het is, je kan niet, je kan absoluut Wilders niet vergelijken met de NSB. Op, op, op, eigenlijk op, op vrijwel geen enkel front. En, en zeker niet wat betreft het geweld. Omdat Wilders zich, zich uh, volkomen onthoudt. Van geweld. Er is helemaal geen, geen sprake van verheerlijking ook van het geweld. Dus ik vind dat. Je hebt ook ver... ergens geschreven dat hij helemaal niet een volkspartij wil worden. Nee. nee dat we, dat, dat we... hij daar niet mee bezig is. Dat nee. de NSB bezig was met cellen te ontwikkelen ja. en dat hij dat niet doet. Dat wil hij niet, want hij denkt er krijgen we ruzie en dat moeten we allemaal niet hebben. Je hebt helemaal. natuurlijk meegemaakt een periode waarin alles met de Tweede Wereldoorlog vergeleken werd. Uh, meneer Doud, die werd afgeschilderd als een halve fascist. Ja. Bij de VPRO waren we daar ook goed in vroeger. Op een gegeven moment is er een tegenbeweging gekomen... en werd dat helemaal niet meer gedaan. Uh, terwijl soms denk ik, van, het is ook weer niet verkeerd... om het af en toe weer van, van stal te halen, toch? Nee, het mag, van mij mag dat best. Alleen, uh, je moet dan wel een, een goed argument hebben. En dat is in dit geval niet het geval een andere... Uh, reactie van de mail. Wat vindt de heer Venema van de theorieën zoals Martin Bosma... die ontvouwt in zijn boek De Schijnelite van de Valse Munters? Ik doel dan met name op zijn suggesties dat Hitler een socialist was... en dat de elites in Nederland in grote meerderheid links georiënteerd zijn. En van zijn aanschurken tegen politiek onafhankelijke denkers... als Jacques de Kat. Wat je er ook van vindt, Bosma's boek... kun je tenminste nog een beetje prikkelend noemen... en heeft in de media opvallend weinig inhoudelijke discussie opgeroepen. Zelf meen ik dat Hitler eerst en vooral Duits nationalistisch was... tenminste ook wel opmerkelijk voor een Oostenrijker. Overigens doet de politiek-wetenschappelijke carrière van Venema... me toch enigszins denken aan de ontwikkeling van iemand als de kat. Nou, dat vind ik wel een enorm compliment, maar uh, los daarvan... ja, dat boek van Bosma is natuurlijk een heel interessant boek... en, en, en, en de schrijver, deze schrijver heeft wel gelijk dat daar weinig serieus op ingegaan is... Uh, hij uh, heeft natuurlijk een, een belangrijk punt... met name bij die omslag in de, in de Partij van Arbeid... van een soort Dreespartij... Die, die zeer afwijzend stond ten opzichte van immigratie... en, en een vrij traditionele opvatting had over integratie... naar, naar uh, een partij die dat multiculturalisme als ideologie omarmd heeft. En waarbij eigenlijk iedereen die zei dat de immigratie beperkt zou moeten worden... al een soort Jamaat-fan was. Dat, dat die omslag is heel duidelijk. En, en het is ook duidelijk dat, dat uh, daaruit DS-70 is voortgekomen. En Jamaat is een tijdje lid geweest van DS-70. Ja, maar je hebt misschien. het nu over heel lang geleden eigenlijk inmiddels ja, al. Ja. En je hebt toch daarna gehad uh, Scheffer met zijn artikelen... In die het ook voor de Partij van de Arbeid weer genuanceerder bracht. Ja, absoluut. Nee, nee, nee, maar goed. Het is, kijk, het is natuurlijk heel polemisch wat die Bosma maar doet... maar zijn, zijn, zijn analyse is zo, is zo gek nog niet in een aantal opzichten. Alleen uh, ja, een beetje van dik hout zag men planken. Ja, heel erg. En hij wil niet discussiëren. Dat blijft tot altijd bij die mensen van Wilders en een punt. Ik heb zelfs Bosma nog een mailtje gestuurd en gezegd... ik ga met Venema praten, ik zou het leuk vinden om van jou te horen... wat je vindt van die biografie van Wilders. Ja, niks. Maar hij reageert niet. Ik heb hem wel eens gevraagd om een college te geven. En dan, en dan, zei... dan reageert hij niet. Jawel, hij zei, het, um, ik ken uw politieke achtergrond... ik hou me bij het adagium van Dout. ik speel geen uitwedstrijden. Ja. Dus het is toch heel defensief natuurlijk. Heel defensief, zo goed als dat hebben we nog niet gezegd. Heeft wel overal gestaan, Wilders, en dat staat ook in het begin van je boek, helemaal niets met jouw biografie te maken wil, wilde hebben. Zelfs dat weet ik niet. Hij heeft niet gereageerd? Nee, hij heeft niet gereageerd. Nee. <lacht> uh, tot zover de ingekomen post. Nu die. Uh, jij signaleert. De, de, de toegenomen onveiligheid. Ik dacht, als jij daar bent, in die Dominicaanse Republiek... Ja. waar je dus al sinds de jaren tachtig komt, ja. omdat je daar toen doseerde. Ja. Je had een echtgenote die daar vandaan kwam ja. en een schoonmoeder. Ja. Uh, je kent daar dus mensen, die zullen vragen... die lezen niks over Nederland, want dat kennen ze niet, dat landje natuurlijk. Maar die denken, daar heb je die, die wonderlijke professor... met zijn, uh, ja. zijn uh, lichtgestoorde motoriek. Ja. En we vinden hem allemaal aardig en we kennen hem uit het café en die vragen ze dan aan jou van hoe gaat het met je land, met Nederland? Want nee, dat doen ze helemaal niet. Dat doen ze niet? Nee, dit is helemaal niks wat, het met, wat er hier gebeurt. Maar, maar wat... stel dat ze het vragen, wat zou je antwoorden? Ben je dan Wilders die zegt uh, van ja, dat land dat, dat is op de rand van de afgrond... en het gentendom ah. heeft het voor het zeggen? En, uh... Nee, ik zeg dan, ik heb er, ik heb er uh, inderdaad veel over gepraat de laatste tijd weer... want een, een hele goede vriendin van mij is daar... Uh, uh, directeur-generaal van Economische Zaken... en medeverantwoordelijk voor de hulp aan Haiti. Uh, maar wat het opvallende is dat het debat in grote lijnen parallel loopt... aan dat in Nederland. Namelijk uh, de, de, de, de regering is kut. Het zijn allemaal zakkenvullers het gaat slecht met het land. En als je dan vraagt, en met jou? Dan zeggen ze allemaal, nee, met mij gaat het wel goed. Mm -hmm. uh, dus, uh, en en uh, er zijn steeds meer dieven en het wordt steeds onveiliger. Um, het... Wat jij dus voor het nieuws ook zei, dat ja. dat in Nederland ja. het geval is. Ja, ja. ja. En, dat, en dat is ook zo. En uh, dat heeft voor een deel te maken met een aantal internationale um, ontwikkelingen... die we allemaal natuurlijk wel kennen. Uh, maar ook met... Um, je zou kunnen zeggen de democratisering die wij ook allemaal kennen. Dus de, de, uh, vroeger was het zo, uh, zoals Voskel zei: als een, als een heer een man ontmoette, dan gaf de heer de man een fooi. En uh, dat betekent dat dus de, uh, zeg maar de, de, dat het testosteron wat er was, dat. dat, dat zich vooral in de elite, daar werd geknokt en dat was heftig. Maar het volk, dat deed niet mee. En wat het volk onderling deed, um, ja, daar werd ook weinig aandacht aan besteed. Ik, ik heb mijn jeugd ook in een klein dorp in Friesland doorgebracht. Nou, daar ging het ook vaak heftig aan toe. Het kwam niet, eigenlijk niet in de krant, want men, dat bleef allemaal... Ja, het volk deed dat. Mm -hmm. En nu is het volk is, is burger geworden... En nu zijn de mensen die vroeger dachten dat de burgerij bestond... uit uh, uh, een half miljoen mensen, die, die schreken zich dood. Want de burgerij bestaat nu uit, uh, uit 10 miljoen mensen. Die allemaal menen dat ze net zoveel recht hebben als een ander. Ja, nou ja maar dat is dus een fantastische waarneming. Want daarmee uh, illustreer je dus dat, dat we het gevoel hebben... dat het onveiliger geworden is, ja. terwijl dat helemaal niet in cijfers zo hoeft te zijn. Nee. Alleen, mensen die, die, die, die, die nu in het openbaar vervoer... je hebt daarover geschreven... het openbaar vervoer, daar zit nu de hoogleraar... samen met uh, het Gaius, zal ja. ik maar zeggen. Ja. En dus heeft hij het gevoel, het Gaius rukt op. Maar vroeger zat de hoogleraar in de eerste klas... Ja. en maakte het Gaius elkaar onderling af. Ja. En niemand flo ernaar. Nee. Dat, dat is, dat is, dat is dus. mijn, mijn schoonvader, uh, nou, niet de laatste, maar een van de voorgaande, die was hoofdpubliek werken van Curaçao. En die, en die vroeg ik eens een keer, wat heeft nou de opstand van Curaçao... Hè, dat is 1969, toen is de helft van, van Willemstad in vlammen opgegaan. Dat uh, was een opstand van de zwarte bevolking tegen, de, tegen het regentendom. Ik zei, wat heeft dat nou eigenlijk uh, voor effect gehad... En toen zei mijn schoonvader, uh, mijn zoon... vanaf mei 1969 is elke kakdoos meneer kakdoos geworden. En dat is iets wat die oude elite... waar dus ook de VPRO zich graag toe natuurlijk... maar moeilijk kan, kan verwerken. Dat, dat iedere boerenlul tegenwoordig maar gewoon mee kan doen. En dat vind ik wel sympathiek... Begrijp je? Dat die boerlul mee kan mee doen. Kan doen ja. Ja, ik begrijp het heel goed. Maar dan is het in tegenspraak met wat jij zegt voor het nieuws... dat die onveiligheid is toegenomen. Nee, nee, want die want onveiligheid is helemaal niet toegenomen. ja, die is toegenomen doordat iedereen denkt dat die toegenomen is. Ja, maar dus dat dus denken nog... we, maar dat is dus niet zo. Want nee, als je, dat, dus, nou ja, als, je zou nog steeds van die hoeren heel goed die koffers kunnen meenemen... want daar zit er geen bom in. Nee. En je zou nog steeds lifters kunnen meenemen die aan de, aan de weg staan. Maar niemand doet het nee. meer. En, de, en dat is een zelf... Fulfilling prophecy. Ja. Want daardoor zullen de mensen die het, die het wel doen... De, daar is de kans groter dat daar iets mee is. Juist. Toch? Maar hier dus ook weer het, het gevoel is dat het, dat het erger is... en de feiten spreken dat weer tegen. Nou ja, enigszins. voor een deel. Enigszins. Een deel. En, en, en het is zo moeilijk om die feiten te achterhalen... omdat wij totaal niet weten uh, hoe... Hoe, hoe sterk het, het, het dagelijks geweld was in de jaren 60, 50. Nee, er is wel een tendens. Er is onlangs een foto. Weet, weet je waar voor het eerst uh, bij de disco's een, uh, portiers zijn uh, ingesteld uh, met, met zo'n luikje waar ze doorkeken als je erin wilde? Uh, in, uh, geen idee. Geen idee, hè? Nee, nee. In Leeuwarden. Een uh, verklaring? Nou, oh, dat, dat is een stad waar, waar, uh, uh, waar, de, waar, de, waar de veemarkt was. Maar dus daar, daar, werd, ja, daar werd veel verdiend en uh, daar werd veel gezopen. Uh, er was ook een zekere spanning tussen... friesprekende en niet friesprekende sprekende En er was een, een, een, een cultuur van geweld. ik ja. gewoon kennen. En hoe moeten wij nu naar de toekomst kijken? Jij als kenner van de democratie, van... Van als je je realiseert dat er toch een partij is. om naar die, die, die mailers te refereren. die ja. zien dat er. dat er eigenlijk toch een ondemocratische structuur is. bij de PVV. Ja. Eigenlijk bij de SP natuurlijk ook. want dat is er ook een hiërarchisch geleide. Uh, partij. Misschien dat ik vloek in de kerk van vele aanhangers. maar dat is natuurlijk. het lijkt eigenlijk op elkaar. ook hier de extreme raken aan elkaar. Um, maar als je kijkt naar de wereld van vandaag. Uh, en deze fotoboek. Van Roel oh, Visser, ik he, hou het nu op, met een tekst van Henk Hofland. Dat heet Platter ja. en Dikker. Ja. Daar heb, is in kaart gebracht, dat is net verschenen... Uh, de kotsende mensen in discotheken, de, de tattoos, de proleten... de porno op het strand. Ah, ja. de, als, een, een beeld van Nederland geeft dat. De ordinaire proletendom dat oprukt. Oh, luister... Toen, toen ik lid was van het Utrecht Studentenkoor... toen werden um, de, de, de hoeren tijdens een kroegje op het biljart geneukt. En toen vond Hofland dat helemaal geen probleem. Dus <laughs> hou toch op met dat gewouwel. Je denkt dat dat niet aan de hand is? Ik. Ik denk dat het wel aan de hand is, alleen dat het zichtbaarder is... en dat de elite van zichzelf niet wil weten hoe ploerterig zij waren of zijn. Ja. En dat, dat, er is dus een grote mate van... er is een, er is een gebrek aan, aan zelfreflectie van de elite omdat die elite dat ook maar deed in een korte periode. Namelijk tussen een 18e en een 24e. Want daarna werden ze bankdirecteur en werd het allemaal discreter gedaan... in, uh, in huizen van plezier in, um, in een ver land. Ja, dit raakt ook weer aan... Het andere stuk wat ik graag wil memoreren. over Helene, Helen. of een heel heet het Helene, geleden, Helene van, van Rooien. Je kan de, de naam niet eens. uit de strot <laughs> ja, ja, krijgen. het ja, was een inkoppertje. <laughs> dit was een inkoppertje. Helene van Rooien. Nee, het is een leuk stuk. waarin je aantoont. dat uh, elite. eigenlijk deze vrouw. Deze, die zich presenteerde. als schrijfster. op de televisie. Ja. Ja. die schreef over een postnatale depressie. van een, ja. uh, van een moeder. Ja. Uh, maar het werd door. literaire kringen niet gepikt. En jij constateerde dat mensen dat boek helemaal niet lazen. Wilden lezen. Wilden lezen, maar ze, ze rekenen er eigenlijk bij voorbaat mee af. Wat was hier aan de hand naar jouw idee? Ja, ik heb, dat is een briefwisseling hè, met, met uh, Sjoertje van Heerde. In de Groene? Uh, in de Groene, waarvan akte, Want uh, dat, die briefwisseling die, uh, die, uh, stel ik zeer op prijs. En, uh, en vele lezers met mij. Uh, maar... Ik, ik dacht, misschien ben ik oud. En ik, ik, ben ik raar. En Sjoertje constateert... die komt uit Amsterdam-Zuid. Haar vader is ook schrijver. En Zij is ook politicoloog. Zij is politicoloog. Zij was toen mijn assistente. En... Um, en zij vertelde dat zij uh, zij had een open rekening bij de boekhandel. Want haar vader vond dat belangrijk, dus zij kon kopen wat ze wilde. En zij gaat naar de boekhandel en zegt tegen die boekhandelaar... ik wil graag Helene van Rooyen hebben. En, uh, en, die, en die boekhandelaar zegt, nou, dat is niks van jou. Terwijl zij, ze zegt, ja, ik kocht daar ook heel vaak uh, modebladen en zo. Daar had hij helemaal geen bezwaar <lacht> tegen. Maar Helene van Rooyen, dat was toch geen boek... Ja. wat je als beschaafd meisje las... Jij had het gelezen. Ik had het van, gelezen. Jij zei, dit is de thematiek van Madame Bovary. Het is fantastisch. Ah, het is beter dan Madame Bovary. Mm -hmm. en, uh, en, en het grappige is dat, dat, uh, ja, dat niemand dat wil weten. En het leuke is ook... Nou, ik, heb, ik heb natuurlijk ontzettend veel aan Helene van Rooijen gehad. Omdat ik zag dat de elite het niet meer voor het zeggen heeft. En dus die Helene van Rooijen, die is kapot geschreven. Maar ja... Er zijn toch 150.000 exemplaren van verkocht van het boek. Mm -hmm. nou ja, toen dacht ik, dan kan ik ook wel een boek over wilde schrijven. Want die, die elite die de Volkskrant en de NRC volschrijft... daar luisteren de mensen gelukkig niet meer naar. Dat is toch een fijn gevoel. Het geeft je dus veel meer zelfstandigheid. Het is ook cynisch, want het betekent ook... dat de goedbedoelende literaire criticus van de NRC en de Volkskrant... er minder en minder toe doet. Waarom is dat cynisch? Nou ja, dat is eigenlijk toch ook pijnlijk. Het is niet cynisch, maar het is pijnlijk dat het zo is, kennelijk. Ja, omdat hebben ze het een beetje zelf naar gemaakt. Mm -hmm. Het is natuurlijk toch een beetje ons, kent ons cultuur... Uh, of vind jij het dan uh, juist leuk om uh, iets wat al, populair het, is uh, juist goed hij, te vinden? Nee, nee dat, ik, ik las dat. Ik dacht, hoe, hoe kan iemand dat nou slecht vinden? Mm -hmm. En toen zat ik op het Nias en daar uh, en, en, en zat tof, toevallig ook Helga Ruub samen... Een uh, bekende schrijfster die ik ook fantastisch vind. En, en, en uh, een tante van Caroline. Caroline uh, Ines van Jouwijfgenoten. Uh -huh. En, en, en die, die waren allebei in de 70, Kwamen allebei uit Den Haag. En die uh, kenden elkaar niet. Dus ik, ik vond dat raar. Ik denk jeetje, je bent allebei schrijfster. Je woont allebei in Den Haag. Vrouwelijke schrijfster. Uh, nou ja, ik zeg, dan gaan, dan gaan we er een eind aan maken. Dus ik had uh, tante Ines uitgenodigd. En Helga... Uh, en, en toen, toen dat, dat die lunch naderbij kwam, toen werden ze allebei zenuwachtig. En toen uh, zei uh, Helga, maar wil je, wil je, wil je, wil je, ben je wel zeker ervan dat Ines mij wil ontmoeten? Ik zeg, hoezo? Nou, zegt ze, ja, uh, die Ines is heel deftig... want die is getrouwd met Erik Vos en ik ben maar een dronken lor. En toen belde Ines me op en die zei, uh, ja... Weet je nou echt wel zeker, is dat idee van jou uitgegaan of van Helga? Ik zeg, hoezo? zo? Nou ja, zegt ze, kijk, ik, ik ben een schrijfster... maar Helga schrijft bestsellers. Mm -hmm. Dus ze waren bang voor elkaar in mm -hmm. dat Haagse milieutje. Maar toen begrijp je, toen dacht ik, begin maar eens ergens over. Toen begon ik over Helene van Rooijen. En toen waren beide dames, die waren meteen vriendin... want die rotzooi lazen ze niet. Ik zeg maar, hoe weet je dan dat het rots is? Mm -hmm. Nou, ze hadden haar wel eens op televisie gezien. Dus dezelfde mensen die zeggen, met Harry Muldis overigens... Hè, van beeldcultuur en tv moet je allemaal niet zien, want dat is, dat is plat... die gebruiken de tv om te, om te bepalen dat Helé van Rooijen niet gelezen hoeft nee. En als jij het een goed boek vindt, dan eh, hebben we reden om aan te nemen... dat het dat ook is, omdat je, ik je in het eerste uur heb horen vertellen... dat jouw moeder ook een postnatale depressie heeft gehad. Ja, misschien heeft dat wel geholpen. Het speelt ook in aarde natuurlijk. Het is een, het is een ongelooflijk hilarische uh, uh, uh, schets van het nieuwe geld, maar anders dan bij gooise vrouwen, Wat dus eigenlijk een, een, ja, een, soort, een soort, ja, wat zal ik zeggen, een soort Johnny Krijkamp-achtige versie daarvan is. Is het natuurlijk een ongelooflijke tragiek wat zich daar ontrolt. Mm. Dus in die zin lijkt het enorm op Madame Bovary... en op uh, uh, La Regenta, uh, de Spaanse Madame Bovary. En, en dacht ik van, ja, hoe kan het nou zijn dat niemand dat herkent... Dat dat in een traditie staat. En, en, en hoe kan het dan zijn dat zij beoordeeld wordt op het feit dat ze uh, een, gigolo, een Gigolo bestelt in New York? Terwijl die Flaubert, uh, die is aan syfilis overleden, omdat hij altijd met hoeren. Begrijp je? En dat, dus er zit zoveel onoprechtheid in al die literaire beoordelingen. Eigenlijk was jouw kern oud geld, houdt niet van nouveau riche. Ja, dat is zo. Ja. Ja. En iedereen wil graag bij dat oude geld horen. Ik wou Djoek het woord geven. Om te zeggen. Om, uh, om te zeggen dat we naar het marathon-interview <laughs> luisteren. met Meynard Fenema En dat het dat laatste half uur is ingegaan. Want dat we hier nog tot, uh, tot, oh, we uh, tot elf uur doorgaan. We mogen doorgaan. Ja, we kunnen doorgaan. Want ik wil. Zo, Hans, ja, Hans Hiersveld, moet je? Ja, Hans, je, Hans je Hiersveld. Vergeten. Dat gaan we zeker niet vergeten. Dat is dit boek. En dat heeft een bijzondere geschiedenis. Het zou, uh, dat ligt hier voor me. Het is een biografie van dokter Hans Max Hiersveld. Man van het grote geld. Uitgever Bert Bakker. Het is verschenen in 2007. Yeah. En je hebt over het werken aan dit boek gezegd... dat het jou meer dan welke uh, bezigheid... binnen je academische loopbaan genoegen heeft gegeven. Yeah, yeah. En dit boek is trouwens wel zeer lovend ontvangen... Ja. Het is natuurlijk niet een boek voor een breed publiek... want het is een wetenschappelijke studie. Vertel wie Hans Hirschveld was. Hans Hiersveld was een, uh, een, een half-Joodse man... toen hij uh, directeur-generaal werd van Economische Zaken in, uh, in uh, 1931. Toen, toen zei de vader van Heldering van de NRC, hansbad die toen bij de ABN zat. Ze hebben een onaanzienlijk joodje... tot directeur-generaal van Economische Zaken benoemd. Dus dat was ongebruikelijk. Hij, hij was ook uh, immigrant. Hij was in, in Bremen ge, geboren. Zijn vader was naar Rotterdam gegaan. Hij was een van de eerste studenten... aan de uh, handelshogeschool in Rotterdam. Hij was immigrant, maar geen vluchteling. Nee, nee. hij was geen vluchteling. Um, nee, hoewel... Je, wel verstandig was van die vader om, om uit Bremen te vertrekken. En hij was natuurlijk. Zijn vader was vol Jood, kwam uit Riga, heeft de oorlog overleefd en hij was half Jood en was de hoogste ambtenaar tijdens de oorlog in Nederland. En is door. Uh, de Jong eigenlijk een beetje weggezet als een economische collaborateur. Zonder daar al te veel nadruk op te leggen. Omdat het voor De Jong ook weer lastig was om deze halfjood um, helemaal met de grond gelijk te maken. Dus dat was... De Jong is Loe de Jong, de man ja. die over de Tweede Wereldoorlog ja. schreef. Ja. En, en deze... hij was dus wel in de oorlog gewoon... Uh, ja, je kan het toch niet anders zien dan handlanger van de Duitsers? Nee, helemaal niet. Hij was door de regering gevraagd om op zijn post te blijven. Mm -hmm. En, en, uh, en, de, en de, de opdracht was om die dingen te doen... waarvan het nut voor de Nederlandse bevolking... groter was dan het nut voor de Duitsers. Ja. Dat is een formulering waar je heel veel kanten mee uit kan... en waarvan je achteraf altijd kan zeggen... hij is over de schreef gegaan. Ja. En hij had, en daar is hij toen later wel op, uh, op aangevallen... hij had weinig respect voor het gewapende verzet... Want hij had tegen iemand gezegd van ja, dan nou leggen ze een bommetje onder een brug. En dan rennen ze hard weg. En dan hebben ze weer een verzetsdaad gepleegd. En dan worden er honderd mensen uh, neergeknald. Hij was eigenlijk het voorbeeld van een goede burgemeester in oorlogstijd. Ja, een superburgemeester in oorlogstijd. En het was ook iemand die ook net als Wilders zeer ver van mij af stond. Het was top en top een technocraat. Hij wilde bankier worden. En dat was hij niet geworden... Um, althans, hij zou aanvankelijk um, bij de Rotterdamse Bank omhoog schieten. En toen raakte de Rotterdamse Bank in hetzelfde soort crisis als de ABN AMRO, veel later. Mm -hmm. en toen werd hij niet aangenomen bij de Nederlandse Bank. Mogelijk omdat hij Jood was. Um, want toen werd je niet aangenomen bij de Nederlandse Bank als je Jood was. Um, en toen is hij naar Indië gegaan. En daar werd hij de, de assistent van Trip, die daar de... Uh, president was van de Javaanse Bank. En later is hij dus via trip uh, de hoogste man van economische zaken geworden. En eigenlijk is zijn rol na de oorlog nog veel belangrijker... dan zijn rol in de oorlog, maar had heel weinig aandacht gekregen. Omdat men zo gefocust was in die historiografie op die oorlog. Op dat morele dilemma. Ja. En ik heb dus geprobeerd samen met John Rijnsburger, die overleden is... Um, om de focus te leggen op de periode na de oorlog. He, de, de wederopbouw, hij is, de, hij is eigenlijk de man die het, het, het, het, het Europese herstelprogramma ontwikkeld heeft. De Marshallhulp. De Marshallhulp is, is bedacht door de Amerikanen, maar de Amerikanen hadden geen idee hoe ze dat aan moesten pakken. En dat heeft Hirsveld voor ze gedaan. Hirsveld was degene die, die de onderhandelingen gedaan heeft met, met Indonesië was de eerste hoge commissaris en de ondertitel de man van het grote geld komt van Sukarno, dus Sukarno was zeer gesteld op Hirsveld. en toen hij daar als hoge commissaris aankwam, toen spreidde Sukarno zijn arm en zei daar hebben we de man van het grote geld. Ja, en dit is toch weer de, de, de cpn jongen jonge uh, Meinert Venema die dan ja zo enorm uh, genuanceerd heerlijk uh, zich verdiept in in, in ja, het, het, het werken, het omgaan met geld van zo'n regeringsband. Ja, ja, hè? ja. En daarvan smullen. Van, van, van, ja. van, van wat was dan het goede van hem? Wat, wat, wat trok jou zo in hem aan? Ja, het was een hè. Hij, hij, hij was dus in, in toen, toen Hitler in 1933 aan de macht kwam... toen gingen Venteren van Vlissingen en Postnua gingen naar de minister toe... en toen zeiden ze tegen de minister... is het wel een goed idee om die Jood nu nog in de handelsdelegatie... naar Berlijn te sturen? Ze zei de minister, ik geloof niet dat ik deze opmerking gehoord heb... en ik beschouw hem als niet gedaan... Dus hij bleef gewoon leider van de handelsdelegatie ja. naar, naar Berlijn. In 1946 moest hij gezuiverd worden. En de voorzitter van de zuiveringscommissie... was dezelfde venteren van Vlissingen... die, die naar de minister gegaan was en in 1933 had gezegd... is het nou wel verstandig om die Jood naar Berlijn te sturen. Postuma was inmiddels geliquideerd door het verzet... want die was een openlijke NSB'er geworden... En een van de socialistische leden van die commissie zegt tegen Heersveld... Um, uh, meneer Heersveld, u bent toch van Joodse origine? Ja, zegt Heersveld, dat klopt. En dan zegt die man, heeft u daar wel eens last van gehad? En dan zegt hij, tijdens de bezetting niet, maar voor de oorlog wel. Want toen Hitler aan de macht kwam... zijn twee industriëlen naar de minister gegaan... om." Te pleiten voor het uh, terugtrekken van mij uit de handelsdelegatie. En weet u wie daarbij was? En dan zegt hij: Meneer Postuma, want die was doodgeschoten. Mm. En helaas, en dan zegt hij: Maar ik geloof niet dat de voorzitter een prijs opstelt dat we hier verder op ingaan. Begrijp je? Dus hij was ijzeren heinig mm. in zijn realisme. En dat is voor iemand die eigenlijk een, een, een, naar zijn eind radicaal is. En een utopist. Natuurlijk toch wel heel bijzonder. Hoewel hij ook weer utopist, was een sans simonist. Ja, en dat is? Dat is iemand die, uh, die eigenlijk het, uh, het kapitalisme wil vervangen, <coughs> door een georganiseerd. <coughs> socialisme. waarin de bankiers een centrale rol spelen. Ja, want nu is het vijf over half elf. In het marathon-interview. We hebben gepraat met Meinert Venema. Tweeënhalf uur. We hebben een beeld gekregen van die geschiedenis. En je persoonlijke geschiedenis. En van wat je daar gedaan hebt. En je communisme. En hoe je daarvan afkwam. En hoe je bevriend raakte met Frits Bolkestein. Wat voor ja, ons weet je hoe toch... dat kwam trouwens? Nou, vertel. Die Frit... trouwens over die Frit... boek. Die, hè, die schreef van prachtig. Ja, ja, ja, ja. Maar die vindt mij een ander. Die is gewoon een is fan dollopje. van mij. Ja. ja, die is een fan van mij. Mm. <coughs> gaat even een slok tegengenomen worden, want je hebt nog steeds... die, die stemproblemen. Hè? Ja. Maar... Sorry. Nee, Frits Bolkenstein die uh, schreef op een gegeven moment... toen Ina Brouwer gewoon directeur-generaal werd... van Sociale Zaken... Als het moeilijk gaat, dan gaan we een plaat draaien. Laten Doe dat, dat even. Laten we dat even doen. En daarna komen we geheel verfrist. Dan gaan we uh, Frits Bolkenstein als cliffhanger houden. En, want je hebt één nummer op een cd ja. meegenomen. Zeg even wat we dan nu gaan luisteren. Dat is um, een hit van Juan Luis Guerra. Um, laten we hopen dat het koffie regent. En dat is ook een, eigenlijk een hele sociaal, sociaal nummer. Wat uh, nog een bijzondere betekenis heeft omdat mijn sch Dominicaanse schoonmoeder dat <coughs> op haar begrafenis heeft laten spelen. Laten we daarna luisteren en dan daarna komen we aan het slotakkoord waar we gaan kijken van hoe we nou de toekomst tegemoet gaan met dat Venema. Al sur una Va que en el conoco no se sufra tanto a Ion. Ojalá que llueva café en el campo. Va que en Villavásquez oigan este canto. Ojalá que llueva café en el campo. Ojalá que llueva. Ojalá que llueva. Café, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Y continúa el arado con tú querer. Oh, oh, oh, oh. Ojalá el otoño en vez de hojas secas. Vista mi cosecha y pitizale. Sembra una llanura de batas y fresas. Ojalá que llueva café. Ja, tot zover even de muziek van Juan Luis Guerra, als ik het goed heb. <coughs> mijn. Ja. Gaat het weer een beetje met de keel? Gaat goed. Ja, het gaat goed. Want we willen, behalve dat we willen horen hoe je Frits Bolkenstein ontmoet hebt... maar maak het niet te lang, want is dat eigenlijk relevant? Ja, want anders zou je het niet... Ja, wel, het is relevant. <coughs> Vertel. Nou, Fris Bogestein die, die vroeg uh, toen, toen uh, Ina Brouwer directeur-generaal werd van Sociale Zaken... Ina Brouwer was de, de fractievoorzitter van de CPN geweest... of het niet verstandig was <coughs> dat Ina Brouwer en andere communisten... die nu een hoge positie kregen in, bij de overheid... eens dus gingen uitleggen of ze nog steeds communist waren... En hoe ze zich dat hoe, hoe de, dat combineerde met hun huidige functie of dat ze veranderd waren en waarom dan mm -hmm. en dat leidde tot een storm van verwijdering. in de kranten van uh, allerlei columnisten voorop natuurlijk aan het en uh, Elsbeth Etty, ja. die, uh, die dit vonden allemaal. Dat was McCarthyisme en uh, het was een communistenheksenjacht. En dat had, dat had het er allemaal mee te maken. En toen heb ik, Onzin, uh, want het is natuurlijk belangrijk om verantwoording. te hebben. Dat leek mij over, ook. Lijkt. Dus toen heb ik een, een, een briefje aan, aan Fris Bolkenstein geschreven... waarin <coughs> ik zei dat het mij een hele redelijke vraag leek. Dat het mij vooral trof dat mensen die nu zo gekwetst waren, toen ze nog in de waarheid schreven... voor een, een of meer karaktermoorden, hun hand niet omdraaiden. Dat vond hij natuurlijk een leuke brief. En zo zijn ja, we bevriend, geraakt. bevriend geraakt. Ik moet altijd denken aan Harry Moelis, die een keer zei... toen het over Gerard Reven ging, die eigenlijk ook... uit een communistische achtergrond kwam. Ja. van Ik ben in ieder geval geen renegaat geworden. En dat zei hij op een agressieve manier. Hij bedoelde daar ja. eigenlijk mee van... Ja. ik ben in ieder geval mijn... Mijn, mijn eigen denken trouw gebleven. Ja, ik niet. En dat ben jij dus nee, niet? Nee, ik niet. Ik ben, nee. Ik, ik, ik, ik, mij ernstig, ik ben op latere leeftijd democraat geworden. Ja, en dat is natuurlijk uh, uh, ooit uh, daarvoor bij de psychiater beland, zal ik maar zeggen. Dat bedoel ik serieus, want dat is natuurlijk toch... Uh, nou, dan zal ik je een leuk verhaal over vertellen... Ik heb ook in die partijstrijd gezeten. En dat ging daar enorm heftig toe. En dat, en dat, en dat vertelde ik een keer aan die uh, psychiater die ik had. Om andere reden overigens. En die zei toen, nadat hij dat hele verhaal over die partijstrijd gehoord had. Uh, meneer Venema, bij de PTT gaat het net zo... Wat bedoelde die dan? Ruzie onderling en strijd om de macht en dit en dat. En, toen, en, en dat vond ik een enorme eye-opener. En toen sprak ik een keer met de dochter van Marcus Bakker. En die lag toen enorm onder vuur. En die had een beetje zo'n huidig verhaal van dat uh, ja, iedereen was nu tegen de communisten. En uh, dat vond ze nou toch... Communisten waren ook maar gewone mensen, zei zij. Mm. En toen zei ik, nou toevallig, wij sprak ik onlangs met mijn psychiater... en die zei, bij de PTT gaat het net zo. <laughs> en toen was het een minuut stil aan de andere kant van de lijn... want wij waren wel gewone mensen, maar zo gewoon natuurlijk ook nou weer niet. PTT bestaat niet meer. En de CPN ook niet. En de CPN ook niet. <laughs> um, we een samenhang hebben. Er is een mail binnengekomen, er zijn meerdere mails binnengekomen... maar die gaan we niet allemaal behandelen. Eentje wil ik je niet onthouden... Uh, is een reactie van ene Anneke Renes. Misschien een goed idee voor je om tijdens je pensioen... eens van koers te veranderen van horizontalist naar bijvoorbeeld verticalist. Kijk in 2012 vooral naar de luchten. Lieve groet, Anneke Renes, je eerste vriendin op de universiteit 1965. Ja, dat vind ik, vind ik wel erg lief van Anneke, deze reactie. En ik zal haar na de, af, na de uitzending onmiddellijk uh, terugschrijven. Alleen ik kijk al heel veel naar de lucht. Dus ze, kan zich, ze, ze moet een keer langskomen om samen met mij naar de luchten te kijken. Want ik, ik wandel elke ochtend met mijn twee honden in de duinen. Nou hebben we nog een kwartier. Nou hebben we dus de, het, het verleden. Hoe is, hoe is het nu? waar sta je politiek Ben je lid van een politieke partij op dit moment? Nou ja, ik ben... Ik ben um, je was uh, lijstduur van GroenLinks. Ik ben, ik ben nooit lijstduur geweest nee? van GroenLinks. Ik ben. Je weet dat, dat GroenLinks een, een fusie is van drie partijen: CPN, PPR en PSP. Ja. Ik ben dus administratief overgeheveld naar GroenLinks. En, uh, en in GroenLinks heb ik mijn huidige vrouw ook gevonden. Wij, zijn, wij vormen een partijhuwelijk. Dus dat is een heel, heel hechte gemeenschap. Is dat. En um, ik, ja, ik, ik vind nog steeds GroenLinks een hele, uh, hele prettige gemeenschap, politieke gemeenschap om in te leven. Ja. Hoewel ik het niet alles met, met ze eens ben. Maar dat betekent dat je ook weer niet zo radicaal het de kant van het kapitalisme hebt gekozen als je soms ook wil doen voort. Ja, maar dat heb ik nooit gedaan. Alleen dat beweren sommige mensen. Maar als je als je de dingen leest die ik schrijf, dan is het toch helemaal geen verheerlijking van het kapitalisme. Is nee. zit daarin? Nee. Ja, je hebt wel eens gezegd dat je eigenlijk huisjesmelker bent ook, dat je onroerend goed oh, hebt. ja, ja, ja, ja, je, ja. je zei ja, van, je moet ja. eens googelen. Ik heb ook een eigen busmaatschappij. Ja, ik ben ook uh, transportondernemer. Ja ja nee, dus dat... je, je, je hebt je wel zelf ook je affiche, je koketeert een beetje daar ook mee met dat ik uh, huisjesmelken ben. ja ja dat is waar <laughs> maar nog even terug oké okay, je bent dus van GroenLinks. Um, hoe hoe die, die democratie uh, hebben we het over gehad wat toch toch jouw terrein is van ontwikkelingen ja. gadeslaan uh, Zo'n PVV die opkomt, nogmaals, wat veel mensen zorgen baart, daar kan je natuurlijk luchtig over praten. Je kan er uren over bomen. Het is fantastisch om dat boek te lezen, omdat je dan ziet hoe een ambitieuze jongen in de knel uh, zijn carrière volgt. De gevolgen zijn natuurlijk, uh, zijn natuurlijk eigenlijk inderdaad onthutsend en, ver en verontrustend. Ja. Een niet-democratische partij die zoveel macht heeft, ja. het CDA, dat kleiner en kleiner wordt. Ja. Uh, de VVD die uh, blij is met die parmantige Rutte daar op die plek... en uh, die kiezen ze tot politicus van het jaar... die wordt vervolgens tot andere politicus van het jaar gekozen. Uh, Roemer, ja. notabene van een partij... die ook eigenlijk niet uitblinkt in democratisch denken en handelen. Nou ja, maar dat hangt er ervan vanaf hoe je democratisch denken en handelen uh, definieert natuurlijk. Oh, terug te gaan naar de PVV. De, de Wilders is natuurlijk het product van, uh, van twee politieke moorden... En zijn radicalisering staat dus niet op zichzelf. Het is niet zo dat, er, dat, er, dat het gaat om een, een wild geworden Limburger... die gedacht heeft, die, uh, die, mm -hmm. die, die, die lui in Den Haag hebben te weinig belangstelling voor mij. Is zal ze een poepje laten ruiken. Hij is geradicaliseerd onder invloed van um, zijn contacten met Hirsi Ali... en met, met gevolgen van de film Submission. Ja, dat kan zijn. Maar dat je kan hebt zijn, ja, maar je hebt... dat is belangrijk. Ja, dat is belangrijk, hè? maar je hebt ook geschilderd... Uh, de elites die geen oog hebben voor belangrijke ontwikkelingen. En dat signaleer je in de literatuurkritiek bij Helene van Rooijen. Dat uh, signaleer je bij uh, hoe we praten over hufterigheid in de samenleving. En dat signaleer je ook in, in wat er in het parlement is... misschien ook wel zoiets in de gaten. Ja, nou ja. Dat, kijk... <tomt> mijn thema is dat die elite, die heeft wel in de gaten wat er aan de hand is, maar kan het niet, kan het niet handelen, kan het niet verwerken. Want um, met Caroline van Dullem, mijn huidige vrouw, die, uh, die nu staat te kijken... Mm -hmm, die, um, met, met haar heb ik een, een stuk geschreven in de Volkskrant over Big Brother. En wij vonden dat een fantastisch programma. Maar wij waren de enigen in onze hele omgeving... die dat een fantastisch programma vonden. Want iedereen keek daarop neer. Dus er is een enorme... Uh, er is een enorme... Uh, hoe noem je dat, een, een, een reactie van een, een, een... defensieve elite. Die vindt dat die... dat die opkomende... Uh, massa van hufters... die ik burgers noem... Uh, dat die helemaal verkeerd bezig zijn. Want ze lezen de verkeerde ro romans. De gelukkige huisvrouw. Ze kijken naar Big Brother. Ze kijken naar The Voice. Maar, maar toen ik... Lid... En ze stemmen op de verkeerde partij. Nee, maar dat hoeven ze niet eens te doen. Want dat gaat vooral, dat is, die cultuurkritiek is natuurlijk ook een reden... waarom mensen boos worden. Dus, dus als jij je, jezelf um, niet serieus genoemd wordt... Uh, uh, niet serieus, uh, niet serieus genomen, voelt. genomen voelt, ja, dan doe je natuurlijk iets wat de elite schrik aanjaagt. En als die partij ook nog een aantal punten naar voren brengt waar jij het inhoudelijk mee eens bent, namelijk minder immigratie, meer veiligheid en uh, weg met het multiculturalisme, ja, dan, dan heb je al gauw een vrij grote partij als die traditionele partijen eigenlijk hun, hun greep. Um, op het volk kwijtraken. En wat moet dan het antwoord zijn? Is er een antwoord denkbaar van politieke partijen die... Nou ja, je moet gewoon proberen uh, jou, jouw opvattingen naar voren te brengen... Zonder, zonder dat je de suggestie wekt dat wat die andere zegt... bij voorbaat niet kan deugen. Dus moet een, het debat moet, moet, moet verbeterd worden en, en je, je moet je ook realiseren uh, dat je maar een beperkt aantal mensen vertegenwoordigt. Daar is niks mis mee. Als je van GroenLinks bent dan weet je dat je nooit meer dan 10% van de burgerij vertegenwoordigt. En, en, uh... ja, het ingewikkelde is natuurlijk weer dat de partij van Geert Wilders... niet wil debatteren, want dan sluit het zich helemaal vanaf. Het onttrekt zich aan het debat. Ja, maar, maar luister, dat wordt wel erg overdreven... want ik weet nog wel de tijd dat de Partij van de Arbeid... als Oekase had, nooit debatteren met de SP. Bij de, bij de verkiezingscampagne 15 jaar geleden... werd elke voorstel van de SP om een debat te voeren over de, over de, de programma's, de verkiezingen, werd geweigerd. Mm -hmm. En begrijp je? En, en nu wordt opeens de PVV aangerekend dat ze alleen op hun eigen termen willen uh, debatteren. Maar ja, dat is het recht van elke politieke partij. Ik ontzeg ook de Partij van de Arbeid niet het recht om te zeggen: wij debatteren niet met SP'ers. Maar je moet. Ik vind het. Er wordt zoveel met twee maten gemeten. Het is allemaal strategie. Mm. Ooit gedacht om zelf de politiek in te nee, gaan? Nee, nee, nee, nee. Want daar ben ik helemaal niet goed in. Denk ik. Nee. Ik zit nu wel in. Ik ben duo raad zitten in Bloemendaal. <laughs> maar nee, nee, nee, nee, nee, Dat is. Uh, ik en, doe dat uit. Uh... En ben je eigenlijk gevoelig voor de theorie die die conservatieve Engelse Dalrymple heeft en die zegt: ja, al de ellende die komt eigenlijk voort uit die, uit die periode waarin Meinert op die universiteit zat en er ja. een lans werd gebroken voor zoveel mogelijk vrijheid. Nu mag alles. Pim Fortuyn, ja. eh, Alles mag gezegd worden. Ja. En nu is het hek van de Dam. Het hek is helemaal niet van de Dam. En alles mag nog helemaal niet gezegd worden. Want artikel, het artikel 137 D en C, oh. dat is nog steeds niet veranderd. Dus het is nog steeds zo dat, je, dat go, godslastering verboden is. Je mag nog steeds geen racistische uitingen doen. En dat mag allerlei dingen niet. En wat de mensen zien... is dat die artikelen dus volkomen willekeurig worden toegepast. Mm -hmm. Want Jamaat is ver, veroordeeld voor, voor een tiende van wat Wilders gezegd heeft. Ja, dan moet je toch op een gegeven moment je consequenties uittrekken... en zeggen van, dit zijn politieke, politieke wetsartikelen die wij moeten wijzigen... Mm -hmm. Geert Wilders is vrijgesproken. Dat zou je dan goed hebben gedaan. Nou, eigenlijk niet. Want ik vind, Strikt genomen, vind ik dat hij veroordeeld had moeten worden om twee redenen. Om, strikt juridisch, omdat we dat wetsartikel hebben. En als je het hebt, moet je het ook toepassen. Of je moet het opheffen, op discriminatie. En ik vind dat hij op zijn uitspraak over die kop voor de tax had moeten worden Veroordeeld. Alleen daar kon hij niet op veroordeeld worden... omdat hij dat in het parlement gezegd heeft. En er is parlementaire onschendbaarheid. Maar ik denk dat die hele parlementaire onschendbaarheid... dat die op de schop moet, omdat die stamt uit een tijd... dat de parlementariërs nog beschermd moesten worden tegen de koning. Maar ja, die koning heeft natuurlijk helemaal niks meer te vertellen. Dus die parlementaire onschendbaarheid is ook een voorkomen achterhaald achterhaalde zaak. Je hebt gezegd dat je nu nog uh, uh, doseert. En ja. Al, ja, als hoogleraar, we zitten nu eigenlijk in de afronding van, van dit marathongesprek. Uh, in de loop van het jaar ga je je afscheidscollege houden. Ja. Weet je al waar het over gaat? Ja, dat, ik, als werktitel heb ik burgers of hufters. Dus dat gaat over de democratisering van de democratie. Sorry, dat is verstandig. De democratisering van de democratie. Juist. En, en er komt ook nog een, een boek van mij uit rond die tijd... waar ik als werktitel voor heb, de democratisering van de corruptie. En we willen het abattoir lezen. Daar ben ik ook mee Want aan Want daar aan heb bezig. je dus ja. nu ter inzage vier hoofdstukken ja, van ja, gegeven. Ja, mooi, Dat ja. begint bij jouw bij jou, bij jou jeugd in, in, van zoon, zoon van de, van de slagers, ja. keurmeester. En je hebt het als werktitel, het abattoir ja. of het slachthuis... Ja. Nou, is een werktitel is een werktitel. Maar stel dat het blijft zo heten, dan moet een titel eigenlijk ook uh, het hele boek en de hele rode, laan, uh, rode draad, de rode draad van je leven dekken. Nee, het houdt op gewoon. Het, het gaat echt over een jongen van elf. En hij wordt niet al, begrijp je, Het gaat niet over mijn leven. Het gaat over een jongen van elf die um, in dat slachthuis zijn bescherming zoekt tegen de, de maatschappij. Juist, en het wordt dus de nieuwe Kees de Jonge. Het is niet het verhaal van nee, een marxist het wordt, de marxist die Geert Wilders biografie Absoluut niet, het wordt helemaal geen autobiografie. Geen autobiografie. Okay. Een roman, dat, ik zei het al. Dat verhaal van die jongen die Geert Wilders ging beschrijven... die het boek over Hans Max Hiersveld schreef... dat hebben we vanavond van jou gehoord, Meijndert. En de stem die is, uh, die is gebleven, nee, die is er beter op geworden, zou ik zeggen. <laughs> Ik denk dat we er zo'n beetje zijn. Uh, heb je nog een laatste gedachte om de nacht mee in te gaan? Deze kerstnacht. Nou, ik zei je vertellen. Ik, ik, ik zat te denken aan, um, aan het programma van die jongen van de PC Hoofdstraat. Hoe heet hij nou? Jort Kelder. Jort Kelder. Over hoe heurt het eigenlijk? Mm. En, uh, en toen um, moest ik erg denken aan mijn koortijd omdat ik helemaal niet wist hoe het hoorde. Maar ik, moest, ik leerde dat in die groentijd. En uh, wat, ik, wat ik het leuke vond achteraf van die elite... is dat men eigenlijk uh, vooral uh, op, op uiterlijke regels uh, let. Dus zolang je een omslag in je broek hebt... en uh, je naar de pleeg gaat en niet naar het toilet... Uh, dan mag je zeggen wat je wilt. En het leuke, en, en toen dacht ik, toen ik hierheen kwam... hoe komt het nou dat het mij zo weinig moeite kostte... om, mij, om daar aan zo'n jargon aan te passen? Dat had te maken met het feit dat ik Fries was. Want wij zeiden, wij zeiden helemaal niet... Wij, ik moet even naar het toilet of naar de wc. Wij zeiden, uh, ik mag even nooit husken. En dat, dat was het, begrijp je? Het was een fantastische gulden middenweg. Of een soort, het had helemaal niks te maken. Dus die, die, die, dat hele jargon waar, waar die middenklasse zo aan vast zit... en waar die, waar die aristocratie uh, um, uh, daar, daar zich, zich over uh, vrolijk maakte. daar had ik helemaal niks mee. Bijna we kunnen nog uren naar je luisteren. En misschien ga ik. Ja, nog een keer eens je zeggen dat je die prachtige briefwisselingen met Sjoertje van Heer ja, de Groene. Ja, ja, blijf ja. het volhouden en lees het zijn Blijf volhouden. Mooie... En Sjoertje wil nog niet dat ze gepubliceerd worden. Ja, maar, maar het is nu ja, al een boek eigenlijk. Is... Nu moeten we Joke Venega het laatste woord geven. Dank je wel, ja, uh, Tot zover dus het marathoninterview met politicoloog en schrijver Mijnheet Venema. Hij was in gesprek met Anton de Goede. Als u later dit of een van onze andere marathoninterviews wilt terugluisteren. Ga dan naar onze site. En dat is www.vpro.nl marathoninterview. En als u een opmerking kwijt wilt, dan kunt u ons mailen. En dat kunt u doen op marathoninterview.vpro.nl. Er volgen deze week nog drie gesprekken. Telkens van 8 tot 11 uur, s'avonds op Radio 1. Morgenavond om 8 uur ontvangen we hier... de directeur van de Algemene Rekenkamer, Saskia Stuiveling. En zij zal drie uur in gesprek gaan met Clary Polak... Straks op deze zender met het oog op morgen. Hartelijk dank voor het luisteren en nog een fijne avond wat hiervan over is. En we hopen u morgen weer te verwelkomen.